Die met het NOS-journaal. De premier van Curaçao is afgetreden. Premier Aschus zegt dat hij geen steun meer heeft van zijn partij, Pueblo Sabrano. De precieze reden is nog onduidelijk. Aschus geeft pas morgen teksten en uitleg bij zijn vertrek. Asjes werd in 2013 premier na de moord op politicus Helmin Wils. Hij heeft al langer problemen met zijn partij waarom eigenzinnigheid wordt verweten. Asjes wordt opgevolgd door zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Whiteman, Die zegt dat hij slechts tijdelijk premier is, terwijl de partij zoekt naar een definitieve opvolger.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 Op de plannen kwam veel kritiek, onder meer van het personeel en het bestuur van de rechtbanken. Zij spreken van een ontmanteling van de rechtspraak. Het weer, de onweersbuien hebben de warmte verdreven. Dat is nu goed te merken. Het regent vannacht af en toe en het is een graad of 18. De komende dag verandert weinig. Er valt soms een bui en het wordt een graad of 19. Dit was het NL. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Let's stop being right, let's stop being foolish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 You yeah. better Soldiers The ocean dreaming in slow motion